Tweede Kamerlid Ronald Plasterk doet geen nieuwe poging om PvdA-leider te worden. Na het aftreden van Cohen was hij een van de kandidaten voor het leiderschap... maar hij verloor van Diederik Samson. Plasterk voelt niets voor een nieuwe strijd. Diederik had één op de 2 stemmen, ik één op de 3. Zij was duidelijk winnaar. Um, en ik vind dat hij het sinds die tijd voortreffelijk doet. En nu moeten we samen um, de Partij van de Arbeid campagne gaan voeren... Um, en ons samen richten tegen het rechtse beleid en niet weer onderling... Plasterk wil wel terugkomen in de Tweede Kamer. Het weer vanmiddag buien met kans op onweer en hagel tussendoor af en toe zon. Tussen de buien door stijgt de temperatuur naar een graad of 13. Vara Radio 1, De Hitz.fm. met Felix Meulders. Goedemorgen. Een multiculturele hel, zo noemt de Noorse massamorlenaar Anders Breivik... de Oslo's wijk Grönland. De Nederlandse Danielle van Dijk werkt in die wijk, in het Oslo-museum. En ze vertaalt de spanningen onder de bewoners in tentoonstellingen. Nu is er een expositie over de eerste uren na de aanslag van Breivik vorig jaar. Zometeen vertelt ze wat er volgens haar speelt in Oslo. We kijken hoe het Tropenmuseum zich voorbereidt op eventuele bezuinigingen. Want dit museum mag nooit verdwijnen, zegt een bezoeker. En... Is het nu de hoogste tijd voor een zakenkabinet om de politieke en economische crisis het hoofd te bieden? Daar kun je heel verschillend over denken. Dus debat daarover. En voor een blik over mijn schouder, surf naar de 9 op de 10 vakbondsleden willen graag zelf de voorzitter van de vakbond kiezen. Dat komt uit een onderzoek onder ruim 6500 FNV-leden. Het onderzoek is gedaan omdat de FNV nu vernieuwd wordt. Wat zou een gekozen voorzitter verbeteren aan de moeilijke situatie van nu? En is die discussie in het verleden ook al eens gevoerd? Aan de telefoon Jacques van der Velde, hij is vakbondshistoricus, meneer van der Velde, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft dat zo zijn voordelen, een gekozen voorzitter? Ja, ik, ik zou het niet weten. Het wordt veel gezegd de laatste tijd, hè. ook werkgevers hebben het al gezegd, dat ze dat eigenlijk liever hebben. En nu blijkt mijn negen van de tien leden, hoewel ik daar wel een beetje twijfels bij het onderzoek, maar goed, daar, daar gaat het nou niet over. Maar stel dat zijn er 7 van de tien, is nog veel. Nou ja, het zou veel zijn. Ik, ik snap ook wel waarom mensen dat, dat denken, dat het een voordeel is. Je hebt toch een soort van uh, ja, democratisch gevoel, laat ik het zo noemen. He, van we kiezen met z'n allen die voorzitten en uh, ja... Dat, ja, want nu bijvoorbeeld Jonkerius is die gekozen van... vanuit 19 bonden. Dat is 19 maal 10 ja, man ja, ongeveer. Hij he? wordt nu getrapt, of ze uh, ja. is in dit geval natuurlijk is getrapt gekozen. En ja, dat is hoe het vaak gaat. Hè. Rutte is ook getrapt gekozen. En hij heeft ook niemand het idee dat dat nou zo ondemocratisch is. Nou, Rutte heeft dan wel raar, een strijd het, moeten ja. voeren met verdonken. Een tijdje geleden, maar goed. Ja, nee, precies. Ja, maar dat was intern in de partij. Nou, ik bedoel, Rutte als, als premier is ook getrapt gekozen in feite ja. door... Partijen en dan uh, de coalitieonderhandelingen. Maar als je nou een ruime meerderheid hebt gekozen, heb je ook. natuurlijk wel een democratische legitimiteit, toch? Ja, nou dat, dat is denk ik een van de argumenten die ervoor aangevoerd wordt. Alleen de vraag is of dat nou wel zo goed gaat werken. Want we moeten niet vergeten dat kijk, de vakbewegingen, dat zijn alles bij elkaar, rond de 2 miljoen mensen, even alle bonden bij elkaar. Maar daarbinnen zitten allerlei verschillende groepen. Er zitten groepen met hele verschillende belangen. En als die zich dan allemaal moeten gaan richten naar wat één persoon, zogenaamd gelegitimeerd namens hun allemaal, gaat zeggen. Ja, dan krijg je denk ik binnen de kortste keer weer dezelfde ellende die we vorig jaar hebben gehad. Toen was het natuurlijk het probleem dat uh, die dat en van de kolk met name met elkaar in de klins lagen. Maar dat, dat is wel op basis van een uh, mater materiële achtergrond, denk ik. En ik vraag me af of je dat oplost door nou een verkiezing uit te gaan roepen van nou wie, dan komt misschien de, de leukste babbel aan naar boven. Of de, nou goed, dat is de bekende discussie natuurlijk bij rechts verkiezingen. Ja. Maar of dat, en dat is eigenlijk het probleem binnen de vakbeweging. Er zijn twee grote problemen. A, dat de organisatiegraad is afgenomen en dat is de echte legitimiteit van de vakbeweging. Het willen mensen, de werkgevers en de overheid nog wel luisteren aan naar een organisatie die nog maar... Zegt men dan, en dat is nog heel veel mensen hoor, maar goed, nog maar 20% van de werknemers organiseert. Ja. Dat is een van de grote problemen. En het tweede probleem? En het andere grote probleem, dat is de interne verdeeldheid binnen de vakbouw. Over hoe je allerlei zaken aan moet pakken. Hè. Moet je het radicaal doen? Moet je polderen? Dat is eigenlijk de grote discussie. En ik denk niet dat je dat oplost door nou verkiezingen uit te gaan schrijven voor uh, een nieuwe voorzitter. Ik maar stel ik... dat het wel gebeurt en die voorzitter wordt echt met de minste. Uh... Kleine, met de meest kleine ja. meerderheid gekozen. Dan heb je natuurlijk ook de, de pop aan het dansen. Nou precies, dan heb je nog steeds die grote verdeeldheid. Dus het is geen oplossing voor verdeeldheid, denk ik. De vakbewerking moet eerst maar eens goede keuzes maken... voor zichzelf dan. Ik bedoel niet wat ik goed vind, maar wat ze zelf goed vinden. Van welke kansen ze uit willen. Willen ze doorgaan met polderen? Of willen ze een radicalere toon aanslaan... zoals bijvoorbeeld hun Franse collega's? Nou goed, voor, na die discussie kan je altijd nog kijken... hoe ga je de voorzitter kiezen? Maar dit is een beetje voor... De hele, voor de troepen uitlopen. Maar aan de andere point, kant, om de voorzitter te laten kiezen... dan geef je leden misschien wel het gevoel dat ze hun vinger in de pap hebben. Ja, maar dat hebben leden nu natuurlijk ook. Want kijk, vroeger was het... Zo, het beeld is dan hè, van uh, achteraf zaaltjes met rokende mannen... die daar uh, uh, voor de, de hele vakbeweging uh, de besluiten namen. Dat is een beetje een karikatuur, maar goed. Tegenwoordig wordt veel ook met uh, allerlei uh, internet, uh, je dat, referenda uh, ja. besloten. Dus... Dat, dat kunnen leden al hebben als ze dat willen. Dat, dat, ik denk niet dat dat nou vergroot wordt door ineens een verkiezing uit te schrijven. 9 van de 10 leden willen geraadpleegd worden over belangrijke veranderingen in het beleid van de vakbond. Is dat een reële wens? Nou, daar geldt hetzelfde voor bij die negen, maar goed. Uh, ik kan, dat, dat is natuurlijk wel een hele reële wens. Ik bedoel, Je bent lid van de club en dan wil je er ook wat over te zeggen hebben. Dus daar, uh, daar valt verder niks op af te dingen. Ik denk dat dat heel normaal is. Dat, uh, dat geldt in een politieke partij, dat geldt in een voetbalclub net zo goed. En dat is praktisch uitvoerbaar ook, hè? Dat is al eerder gebeurd. En dat is vaak veel, veel uitvoerbaarder. Ja, afhankelijk van het, het onderwerp. Maar we hebben de afgelopen tien jaar natuurlijk al diverse keren een referendum binnen de vakbeweging gehad. Daar was ook niet iedereen zo blij mee overigens, hoor. Maar goed, dat is wel de ultieme manier tegenwoordig natuurlijk om even snel een, een, reden, een ledenraadpleging te doen. Maar in zijn algemeenheid bent u niet zo voor een idols-democratie in de samenleving? Nee, dat, het is aardig samengevat. Idols, ja, precies. En daar, daar ben ik een beetje bang voor. Maar goed, ik denk dat ook veel meer mensen binnen de vakbeweging daar bang voor zijn. Ik weet dat er binnen de vakbeweging niet iedereen enthousiast is over het idee om de voorzitter nou... Uh, ja, om iedereen een stemkaart te sturen en zo de voorzitter uh, te kiezen. Ja, dat maakt niet uit als u dat weet. Dat er veel mensen daar uh, een beetje zitten te trillen op hun zetels. Maar op momenten dat het dan echt een waanzinnige legitimiteit geeft... dan zou je er eigenlijk voor moeten zijn als, uh, als vakbondsbestuurder. Ja, maar daarom zei ik net. Ja. Je moet eerst kiezen welke kant je uit wil. Want anders dan he, kies je. Stel nou dat het nu, dat het nu zou gaan tussen Van de kolk en Jongerius. Dat zal niet gebeuren, maar stel. Dan weet je, dan zijn twee mensen met hele verschillende visies op de vakbeweging. Wordt het van de kolk, dan zal die andere 50%, en laten we even aannemen dat het rond de 50% is, 48, 52. Dan zullen die anderen zeggen: Ja, nou hier willen we niet bouwen, we die stappen eruit. Hè, want dat wordt er wel een paar keer mee gedreigd, natuurlijk. En het omgekeerde kan ook gebeuren. Dus het belangrijkste is denk ik voor de vakbonden om eerst een, een, een, een koers te kiezen. En na het kiezen van die koers dan kan je een voorzitter kiezen. Het is een, een voorzitter is natuurlijk, maar het, eigenlijk stelt het niet zoveel voor als het goed is. Het is een, uh, hoe zeiden ze dat vroeger, een primus pares. Het is de ja. eerste onder een bestuur. Als je naar de site van de FNV gaat dan zie je het bestuur staan. Nou, die andere mensen die kent niemand alleen als het jong is, is, een gezicht. Maar zo hoort niet de koers te bepalen. U bent vakbondshistoricus. Is er in de geschiedenis van de vakbond ooit sprake geweest van een gekozen voorzitter? Nee, het is bij mijn weten in alle bonden altijd getrapt gegaan. Hè? Via, dus zoals het nu gaat via de... de het, het wordt op het congres gedaan, maar afgevaardigd naar het congres worden via de bonden gekozen. En in het buitenland? Nou... Daar kan ik wel een slag naar doen, maar ik vermoed dat het daar hetzelfde is... Op, wat ik, op grond van wat ik weet van het uh, buitenland. Het nou, is heel erg groot, maar wat ik weet van het buitenland... is het overal ongeveer hetzelfde als in Nederland. Groot Zo buitenland hebben wij, ja. Sjaak van der Velde, vakbondshistoricus, zoals gezegd. De Gids. Het beste kindermuseum ter wereld staat in Nederland en wordt gesloten. Dan heb ik het over het Tropenmuseum Junior in Amsterdam. Onderdeel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken... geeft geen subsidie meer aan het museum. Op 1 januari komend jaar stopt die subsidie. Maar, nou is het kabinet gevallen. Is dat nu wel of geen goed nieuws voor het Tropenmuseum? Cornette van Nuenen, goedemorgen. Je bent verslaggever. Je bent er geweest. Denken ze daar dan dat de bezuinigingen... mogelijk weer ongedaan gemaakt kunnen worden? Dat zou natuurlijk voor het Tropenmuseum fantastisch zijn, want dat zou 20 miljoen euro schelen. En ze hadden ook al een rechtszaak lopen tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus ze zijn al bezig om te proberen die bezuiniging ongedaan te maken. Maar als ze die, uh, die rechtszaak verliezen, dan hebben ze nog een goede kans... dat het volgende kabinet het, uh, de bezuiniging ongedaan uh, maakt. En je was dus zoals bovendien gezegd... is er nou trouwens meer tijd ook om uh, inkomsten uit andere bronnen te vinden. Jij ja, was in het Tropenmuseum Junior en ze wonnen de prijs voor het beste kindermuseum ter wereld. Durven ze eigenlijk nog een nieuwe tentoonstelling op te bouwen... nu de financiering op 1 januari dreigt te stoppen? Ja, ze gaan maar gewoon door. Wat, wat kunnen ze anders doen? Hè? Nu niks doen, dat is natuurlijk ook niet fijn. Zeker niet als je net zo'n prijs hebt gewonnen. Ze hebben heel veel geld gekregen van de Braziliaanse overheid... om dan samen met Braziliaanse kunstenaars een tentoonstelling te bouwen. En toen ik er was, toen waren ze daar druk aan het bouwen. Maar ja, het is wel uh, risicovol. Want in het ergste geval is er helemaal geen museum meer... tegen die tijd dat de tentoonstelling klaar is. Nou, heb je zonder twijfel ook gesproken met bezoekers in het museum. Weten zij dat de toekomst van het museum museum op het spel staat? Ja, veel mensen die geïnteresseerd zijn in het Tropenmuseum weten dat wel. Er is natuurlijk veel uh, in het nieuws geweest uh, eind vorig jaar. Uh, veel geprotesteerd ook in de omgeving. Uh, eind november uh, vormden mensen uit de omgeving een, een kring rond... rond het gebouw. Te betuigen. Er is een petitie opgezet om het museum open te houden. 6.000 mensen hebben die ondertekend. En vorige week was ik daar in het Tropenmuseum. U gaat nog beginnen aan. Nee, of u bent net klaar? We hebben in de sneltreinvaart het hele museum. <laughs> doorgewandeld. En hoe beviel het u? Ja, wij staan er versteld van. De enorme metamorfose. het boven ook heeft ondergaan. Het is veel aantrekkelijker geworden. Ja? Prachtig ingericht, heel mooi, heel overzichtelijk. Dus het museum moet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 Ja. Zijn. <laughs> uh, hoe moet je dat nou zeggen? <laughs> dat we door het ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierd zijn. hebben we ook een internationale focus. En dat betekent dat we ook in Suriname bijvoorbeeld. een kindercultuurhuis samen hebben willen oprichten. Waar onze tentoonstelling naartoe gaat na naar afloop.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 Colette, het gesprek had je dus vorige week. Dat is een tamelijk verhaal. In de blik van directeur Peter van ja, nog eerder is dat allemaal voor elkaar gekomen dan hij zelf ook had verwacht. Ik heb ze nog even gebeld uh, natuurlijk. Nou zijn ze ook weer niet zo gerustgesteld dat ze echt lekker achterover gaan leunen, want bezuinigingen zullen er hoe dan ook wel komen. Uh, er waren het al kabinet. gesprekken begonnen om samen te gaan met het Afrika Museum en ook met het Museum Volkenkunde. Nou, die gesprekken gaan gewoon door en uh, directeur Verdaasdonk blijft ook op zoek naar andere geldschieters om zijn museum open te houden.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 Om culturen bij elkaar te brengen, om kennis uit te wisselen tussen culturen, tussen gemeenschappen. Dat die missie ongelooflijk actueel is en dat die zeker in de Nederlandse samenleving heel goed inzetbaar is. Wat is dat? Als je de toasting binnenkomt, kom je door een mangrove gang, hoor je allemaal geluiden. En het wordt heel spannend voor het kind als je binnenkomt. Maar je hoort, als je denkt van waar ben ik eigenlijk? En later ontdek je dan dat die geluiden die gemaakt zijn, eigenlijk gemaakt zijn van een PVC-buis. en Een oude remkabel of iets anders. En dan zie je dat je weer van gewone materialen, gewone dingen, eigenlijk weer muziekinstrumenten kan maken. Zegt Marielle Pals van het Tropenmuseum Junior. Colette, geldt nu voor alle musea dat ze zich iets minder zorgen maken over de bezuinigingen? Misschien voor de Rijksmusea, maar uh, de meeste musea die echt in de problemen zitten, dat zijn de kleinere musea of, of de gemeentelijke uh, musea. En bij de gemeentes gaan de bezuinigingen gewoon door. Hè. Dus Den Haag komt uh, bijvoorbeeld uh, deze week met een rapport over de toekomst van de culturele instelling in de stad. Nou, En daar wordt door alle musea in die stad natuurlijk met spanning naar uitgekeken. Alle museumportretten in deze serie die gemaakt zijn door Colette van Nunes zijn te beluisteren via Gids .fm. de gids.fm. Anderhalf uur lang dan brijf ik de tijd om de rechtbank uit te leggen... dat de aanslagen noodzakelijk waren... om een halt toe te roepen aan de oprukkende islam. Mijn daden komen voort uit goedheid en niet uit boosaardigheid. 22 juli was om het inheemse volk te beschermen. Onze cultuur te beschermen. Ik acht me niet schuldig. Ik vraag om vrijspraak. wetsverslag hebben we Jeroen Wollaars vorige week... bij het proces tegen Anders Bering Breivik. In zijn lange betoog vertelde Breivik ook over de Noorse hoofdstad Oslo. Die noemde hij een multiculturele hel met no-go-zones voor niet-moslims. In een van die wijken waar Breivik op doelt... staat het Interculturele Museum van Oslo. Daniela van Dijk-Wenberg is afdelingshoofd in dat museum... en ze emigreerde in 1993 naar Noorwegen. Mevrouw van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. U zit in een studio in Oslo. Kunt u mij eens een beschrijving geven van die wijk waar uw museum in staat? Uh, uh, Grunland, zoals we die uh, wijk noemen, dat is een wijk waar uh, veel buitenlanders wonen en werken. Uh, je vindt daar veel allochtone winkeltjes, je vindt daar uh, restaurants met, uh, met verschillende eetculturen. Uh, je vindt daar synagogen, de, culturele kerk, uh, na, uh, sorry, de katholieke kerk en ons museum bijvoorbeeld. En in Nederland zou zo'n wijk misschien wel een probleemwijk genoemd worden. En dan wordt dan gewezen op de hoge werkloosheid, op criminaliteit, slechte woningen, jongerenoverlast. Gaat dat ook voor Grunland? Nee, dat is niet helemaal te vergelijken, want uh, Grunland is dan ook tegelijkertijd een, een wijk waar heel veel jonge mensen komen en studenten komen daar, want uh, je kunt daar goedkoop eten. En, uh, ja. Dus het is, ik vind het een behoorlijk veilige wijk in ieder geval. Kunt u die wijk daar vergelijken met wijken hier dan? Nee, nee absoluut niet. Nee, nee. waarom niet? Uh, ik zelf heb in uh, Rotterdam gewoond. Ik kom uit de buurt van Rotterdam. Ik heb in Rotterdam Zuid gewoond. En uh, um, als je daar rondloopt, dan kan je jongeren achter je aan, uh, aan, achter je aan krijgen. Dat is absoluut niet zo hier in, uh, in uh, Grunland bijvoorbeeld. En in de wijk staat dus het Intercultureel Museum waar u werkt. Ja? Dat wat klok. is dat museum? Wat, wat is een intercultureel museum? Wat houdt dat in? Uh, dat is een museum die werkt om uh, die dialoog te bevorderen... tussen verschillende culturen. Uh, we hoorden net over het Tropenmuseum. En uh, we werken eigenlijk uh, behoorlijk op dezelfde manier. Dus we proberen uh, respect uh, voor de verschillen tussen de verschillende culturen... Uh, over te brengen aan, uh, aan onze bezoekers. En die verschillende culturen worden dus getoond. Maar ook de zeg maar, oer-Noorse cultuur... Ja, we doen beide, want dat is hartstikke belangrijk. Uh, als je alleen vertelt over de anderen, dan, dan uh, uh, neem je een stapje terug en, uh, en je bent bezig met een monoloog. En wat voor ons heel erg belangrijk is, is. Uh, om ook de Noorse cultuur uh, te laten zien. Uh, want uh, voor, voor sommige bezoekers kan dat ook uh, heel wat anders zijn... dan, dan wat ze gewend zijn. En op die manier kom je tot een dialoog natuurlijk. Nou, Precies, de aanslagen ja. die Anders Breivik pleegde... en zijn rechtszaak die nu speelt... zijn dat bijvoorbeeld ook thema's die in een museum aan bod kunnen komen? Of komen? Uh, we hebben een tentoonstelling gemaakt over 22 juli. Uh, wat we daar hebben gedaan is... Uh, we hebben de dualiteit laten zien die er toen, uh, die er toen in de samenleving uh, was. Uh, wat we hebben gedaan is de eerste uren na de aanslag... toen niemand nog wist uh, wie de dader was... Uh, kwam er veel haat naar boven en iedereen dacht dat Al-Qaeda erachter stond. Dus buitenlanders, zichtbare buitenlanders... Uh, werden verbaal en uh, ook uh, enkele gevallen fysiek uh, aangevallen. Uh, dus dat hebben we laten zien. En aan de andere kant uh, die enorme, uh, um, uh, sterke kant van de Noorse samenleving... toen iedereen wist uh, wie het gedaan had en iedereen stond samen. En, uh, en wees Breivik dat, uh, dat ze afstand namen van hem, zijn standpunten. Dus de eerste uren na de aanslag was de sfeer in de wijk tamelijk... Het was behoorlijk spannend, ja. Ja. Ja. Uh, ja. Het was ook zelfs zo dat mensen vertelden dat direct na de bom... Uh, uh, was de hele wijk leeg voor mensen. Iedereen verdween naar huis en, uh, en uh, zocht veiligheid. Dat klinkt alsof er nog genoeg werk aan de winkel is voor het museum. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat klopt. Ja. Hoe, hoe probeert u die tolerantie te bevorderen dan? Uh, dat doen we op verschillende manieren. Uh, we doen dat via cultuurhistorische tentoonstellingen. Uh, we hebben bijvoorbeeld nu een tentoonstelling in ons museum... Uh, die heet Wore Helirum, Our Sacred Spaces. En die gaat over zes uh, religies die in en onder, uh, rond Oslo te vinden zijn. En dan ook Christendom. Uh, we hebben uh, een gallery voor um, uh, Contemporary Art... Waar we kunstenaars eh, laten zien uh, die um, uh, normaliter niet zoveel mogelijkheid hebben om, om uh, uh, tentoongesteld te worden. Uh, die krijgen dan bij ons een soort eerste plek om um, hun um, um, um, um, kunst te laten zien aan, uh, aan het publiek. Uh, we hebben debates, we hebben uh, workshops. Ja, yeah. Dat organiseert u ook. Waarom organiseert ja. u die dan? Uh, zodat we heel snel kunnen reageren op wat er zich afspeelt in de samenleving. Er was bijvoorbeeld um, een maand geleden um, uh, een uh, artikel in de krant waar, uh, werd, waarin werd geschreven dat. Uh, Oslo 2040 zouden 40% van de Oslo-population uh, zou, uh, zou een allochtone achtergrond hebben. Ja. Uh, daar zijn we op ingesprongen. We hebben een, um, een samenwerking aangegaan met de uh, nationale krant. En uh, mensen uitgenodigd, politici uitgenodigd van uh, links en rechts om, om, dat, uh, om dat te bespreken. En in hoeverre maakt dat multiculturele museum... echt deel uit van de wijk waarin het staat? Kerenlijn? Uh, uh, zoals je al zei, we, zijn natuurlijk, uh, we zitten midden in, in, de, in de wijk waar... waar uh, een heleboel verschillende nationaliteiten zijn. Uh, we gaan nu ook een tentoonstelling uh, openen, 31 mei... die direct over de wijk gaat. Uh, die tentoonstelling uh, heet dus ook Runland. En <coughs> daarin uh, het wordt een, uh, een tentoonstelling die zich... Um, ik weet het niet het Nederlands woord, maar die zich verandert elke keer. Ja. Uh, dus na een half jaar uh, laten we... Uh, bureau, um, Sorry, laten we nieuwe thema's uh, aan de orde komen. Yeah. En eerst uh, beschrijven we de geschiedenis van Grunland. Grunland is altijd een wijk geweest waar heel veel uh, allochtonen naartoe kwamen... van oudsher af al. Uh, en dan langzaamaan nemen we verschillende thema's op. Restaurants, de winkels, uh, Dus we, u, u gaat religies. ook uit het museum met de bezoekers die er komen? Ja, we hebben ook uh, guided tours voor, voor, uh, voor mensen die ons komen bezoeken. Wandelingen door de wijk, dus met andere Wandelingen door de wijk, ja, klopt. Nou, kunt u zelf meepraten over de tolerantie van Nooren voor buitenlanders... die in Noorwegen gaan wonen, want u woont er al bijna twintig jaar. Ja, dat klopt. En het, is, uh, ja, het Nederlands begint langzamerhand een beetje te vervagen, Maar u spreekt ja, het toch fantastisch. Het is... Waarom ja, bent u destijds uit Nederland vertrokken, de liefde? De liefde, ja. De oudste reden om, uh, om te emigreren. En toen kwam u terecht, waar in Noorwegen? Ik kwam in een klein dorpje in het zuiden van Noorwegen terecht. En uh, daar, we hadden geen werk. En, uh, en ik had de taal natuurlijk nog niet uh, onder mijn huid, dus ik moest de taal leren. Uh, dus uh, we zijn bij uh, mijn schoonmoeder ingetrokken. En de sfeer in zo'n dorpje? Dat lijkt me moeilijk. Uh, dat, uh, dat was voor mij als uh, randstadmens behoorlijk moeilijk, ja. Dat was uh, een, een, een jaar met, met uh, heel veel uh, struggling. Hoe werd u in dat Noorse dorpje ontvangen dan? was eigenlijk beide. Door sommige mensen werden we echt met open armen ontvangen. En, en uh, die vonden het fantastisch dat er nieuw bloed naar, naar dat dorp uh, kwam. Um, ik begon al heel snel te werken en ik werkte in, in een restaurant. En daar uh, um, werd al heel snel duidelijk wat, wat uh, uh, de algemene houding dan was ten opzichte van buitenlanders. En uh, dat was niet prettig. Nee? Absoluut niet prettig. Racistisch? Nee. Racistisch, ja. Ja ook tegenover u? Ook ten opzichte van mij, ja. ja. Uh, mensen die niet bediend wilden worden omdat ik buitenlander was. En wat deed u dan? Uh, ik uh, stoorde me daar niet zo aan. Ik probeerde een praat uh, met ze te maken, een grapje te maken, en, en, uh, en dan toch te laten zien dat we de buitenlanders uh, niet zo. Uh uh, angstaanjagend zijn. Maar sowieso in zo'n klein dorp, een besloten gemeenschap... Daar heb je natuurlijk toch te maken met ongeschreven gedragsregels, lijkt mij, of niet? Ja, dus dat is natuurlijk ook iets wat sowieso uh, iedere uh, allochtoon... Die naar, die, die naar een nieuw land komt, uh, zich moet leren überhaupt. Uh, die moet de taal leren en je moet uh, de nieuwe gedragscodes leren, ja. Danielle van Dijk-Wenberg werkt in het Intercultureel Museum in Oslo... En mocht ik ooit in de buurt zijn, kom ik kijken. Ja, leuk. Zometeen nog moet er wel of geen zakenkabinet komen om de grootste problemen in ons land nu op te lossen. En je biologische ouders terugvinden via Google Earth na het nieuws met Roldbegens. Radio 1. Het NOS Journaal. Onderzoek naar kinderporno wordt stukken eenvoudiger met een nieuw computerprogramma. Dat zegt het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Het nieuwe programma kan bijvoorbeeld seriesfoto's met elkaar vergelijken... en dat maakt het makkelijker om pornonetwerken op te sporen, zegt het NFI. PvdA-kamerlid Plasterk gaat niet opnieuw proberen om partijleider te worden. Hij werd vorige maand tweede na Diederik Samsom. Volgens Plasterk doet Samsom het voortreffelijk... en moet de partijen de gelederen sluiten nu er kamerverkiezingen aankomen. In de Syrische hoofdstad Damaskus is een autobom ontploft. De staatstelevisie bericht dat er zeker drie mensen zijn gewond. Het regime zegt dat gewapende terroristen achter de aanslag zitten. En twee nieuwe staatsleningen hebben de Nederlandse staat bijna 2 miljard euro opgeleverd. De uitkomst is geen verrassing. Er was gemikt op 1,5 tot 2,5 miljard. Mooi ertussenin. Volgens kenners is dit een bewijs dat het vertrouwen in de staat nog steeds groot is. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Met Felix Burgers. Cursief. En ja, je cursief zegt, zegt Deborah Blackenhorst. Wat is de oogst van de dag, uh, Felix, ik ga je even aan iemand voorstellen. Ik ben Samantha, ik ben 20 jaar, ik kom uit Schreveningen. Ik ben zelf geen versierder. Ik laat me versieren. Ik weet sowieso dat mannen tot me afkomen als ik ergens in een discotheek sta of wat dan ook. En ik weet dat ook heel veel mannen maar leuk vinden. Ik krijg geen lap poesje van als je daar loopt. <laughs> een sletje eigenlijk. Ja, bij mij hoef je eigenlijk niet veel te doen, hè, want ik ben zo ingepakt eigenlijk. <laughs> Ja, maar liever woordje ben ik, heb je mij al te pakken. Ja, geen, <laughs> nog? Ik geloof dat ik iets gemist heb in mijn leven. Ja, het is, het is Barbie uit de serie O.O. Gerso... waar oh. de, dit fragment uh, overigens ook uitkwam. En later speelde ze natuurlijk ook gewoon de hoofdrol... in haar eigen reality-show, Barbie's Bruiloft. Die is ook nog geweest. Die is ook nog geweest, inmiddels uh, ook alweer afgelopen. Ik geloof zelfs dat er, uh, dat er nog eentje aankomt, dus uh, wees gewaarschuwd. Uh, haar eigen uitspraken liegen er dus niet om... want ze is gek op feesten en op mannen. En uh, dat is voor veel mensen niet direct een lichtend voorbeeld. Maar wel inmiddels nu voor de Utrechtse hoogleraar... Public Health, Guus Schrijvers. Want hij noemt Marby in het AD zelfs een rolmodel. En niet zomaar één. Nee, ze is een voorbeeld voor zwangere vrouwen. De Haagse is namelijk zelf inmiddels uh, vijf maanden in verwachting. En ze rookt niet meer, drinkt niet meer, eet gezond. Gaat dus ook niet meer uit. En dat is echt een uh, verademing, zegt schrijvers. Hij zegt, ja, het is eigenlijk gewoon een meevaller voor ons, voor de verloskunde. Want wij kunnen als gezondheidszorg wel tonnen investeren... in voorlichting met leuke foldertjes natuurlijk. En die postbus 51 spotjes. Maar een deel van de bevolking... Ik geloof dat toch niet, maar als Barbie het roept, ja, dan is het een heel ander verhaal. Nee, Overigens is die derde serie die eraan komt dus Barbie's baby, maar dat had je vast al door. Um, dan uh, op rond een uh, nieuw T-shirt van het merk Urban Outfitters. Uh, de standaard uh, in België schrijft erover. Het gaat om een mosterdgeel shirt. Tenminste, die kleur een beetje mosterdgeel is het. En er staat een zespuntige ster op de linkerborst. En nu valt iedereen eigenlijk een beetje over de vraag of het om een jodenster gaat. Ja, het is een beetje een abstract ontwerp, maar ja, het heeft er wel veel van weg. Je kan echt wel zien dat, nou ja, dat het een beetje gebaseerd is op de jodenster. En nu is er protest tegen dat shirt. En dat komt van de Anti-Defamation League. En die strijd tegen antisemitisme. Het is overigens niet voor het eerst dat Urban Outfitters voor ophef zorgt. Want in 2004 kreeg het merk de Joodse gemeenschap ook al een keer over zich heen. Toen werd er namelijk een t-shirt verkocht met de tekst... Everybody loves a Jewish girl. En dan was op de achtergrond zag je dan dollartekens en winkel. Tasjes. Dat shirt, dat werd toen uit de winkels gehaald. Wat er met dit nieuwe shirt gaat gebeuren, dat is nog niet bekend. Het is nog te koop voorlopig, maar je moet er wel 100 dollar voor neertellen. Waarom? Ja, 100 dollar, dat vind ik echt belachelijk ik veel geld. Ik zag net een afbeelding, ja, ik het helemaal het is, niet mooi. Nee, het is helemaal geen mooi shirt. Het is een monsterschil shirt. En er staat een ster op, ja, en, en, ja als je zegt uh, een tientje, meer zou ik er niet voor geven. Nee dan jouw shirt, hartstikke mooi. Dankjewel de Borre en tot de volgende keer. Tijdgeest. Simone Wijnmans blogt over digitale ontwikkelingen. Straks, dankzij een nieuwe technologie na 25 jaar je ouders terugvinden... eerst online videoproject One Day on Earth. Een fragment uit de film One Day on Earth. Een film die afgelopen zondag op schermen overal ter wereld voor het eerst te zien was. De grootste wereldpremière ooit. One Day on Earth is samengesteld uit video's... die allemaal op 10 oktober 2010 zijn gemaakt... door vele duizenden vrijwilligers wereldwijd. Hun opdracht was om te laten zien waar ze op die dag mee bezig waren. Hun filmpjes konden ze daarna online zetten. En van al die duizenden uren beeldmateriaal is One Day on Earth het eindresultaat. All different points, different views, different het project wordt mede betaald door de Verenigde Naties... Het doel van de makers is om te laten zien wat wereldwijd de overeenkomsten en verschillen zijn tussen mensen. In de film komt een grote variëteit aan onderwerpen voorbij. Van vrouwenrechten, armoede en het milieu, tot muziek, cultuur, geboortes en huwelijken. De vele duizenden filmpjes afzonderlijk vormen een historisch beeldarchief voor die 10 oktober in 2010. Op de site onedayonearth.com zijn ze te zien. Er staan ook Nederlandse bijdragers op. Bijvoorbeeld van videokunstenaar André Roijmans. Nou ja, ik vond het zo'n uh, wild idee eigenlijk. Uh, het leek me zo onmogelijk dat het er wel heel erg aantrekkelijk werd om, uh, uh, om daar deel van te kunnen zijn. Nou, ga er maar eens aan staan om van uh, pakweg 10.000 uh, videomakers... allemaal hun kindjes uh, te krijgen. Want dat, dat is het toch. En dan te gaan monteren om daar een, uh, een mooi beeld van te maken. Dat, dat lijkt mij onmogelijk, maar uh, het is toch gelukt. Roy Mans over de inhoud van zijn filmpje. Um, nou, wat ik gedaan heb... is, Ik heb me eerst afgevraagd toen ik mee wilde doen... wat is nou voor mij het allerbelangrijkste? En toen kwam ik eigenlijk spontaan op uh, nadenken. Dat is voor mij toch <laughs> iets uh, dat ik veel te weinig doe. En, uh, maar toch wel erg belangrijk. En dat heb ik op die dag gedaan, om twaalf uur... heb ik uh, mijzelf uh, een uur lang opgenomen. Uh, luisterend uh, naar de radio, zodat je kunt weten dat het 10 oktober is. Maar uh, een, ik zit een uur lang na te denken. Maar vervolgens heb ik dat uur teruggebracht tot 2,5 minuut. En gecombineerd met poëzie. Um, over, uh, ja, over denken. En die woorden lopen dan uh, door het beeld. Denk, dubbele punt. Ik zie, dus ik denk. Ik hoor, dus ik denk. Ik bemin, dus ik denk. Het is een poging om uh, te laten zien wat er gebeurt in hun in, in hoofd. Als je denkt... Het One Day Earth-project is inmiddels een grote online gemeenschap geworden... waar iedereen filmpjes kan bekijken en foto's kan delen... en kan praten over maatschappelijke onderwerpen. Op 11 november 2011 werd een tweede wereldwijde opnamendag gehouden. En de volgende is, u raadt het al, op 12 december 2012. En van vele duizenden verhalen naar één heel bijzonder persoonlijk verhaal... dat een happy end krijgt dankzij nieuwe technologie... Dit verhaal speelt zich af in India. Ongeveer 25 jaar geleden vertrekte dan vijfjarige Saru Brearly... samen met zijn broer vanuit een geboortedorp met de trein voor een schoonmaakklus. Maar de jongen valt in slaap. En als hij wakker wordt, is zijn broer verdwenen... en staat de trein stil in miljoenenstad Calcutta. Zo vertelt hij in het BBC-radioprogramma Outlook. 14 uur later And I had ik een heel schok toen ik I deed. En to om een lange story te maken, ben ik in Calcutta, van de side van India naar the east. Brearley slaagt er niet in om zijn broer terug te vinden... en blijft letterlijk moederziel alleen achter in Calcutta. Hij wordt een zwerfkind... dat net als vele andere kinderen moet bedelen om aan geld te komen. De meeste tijd was ik gewoon But you know, I was one of other Saru heeft het geluk dat hij in een weeshuis belandt... en uiteindelijk wordt hij geadopteerd door een Australisch gezin. Als hij een jaar of 25 is, wil hij weten waar zijn roots liggen. Het enige wat hij zich nog kan herinneren... is de omgeving waar hij opgroeide, zoals een waterval. Hij berekent de afstand die hij als vijfjarig jongetje gereisd moet hebben... vanuit Calcutta... En daar komt de technologie om de hoek kijken. Want hij besluit Google Earth te gebruiken. om vannacht in zijn computer verschillende dorpen te bekijken. waar hij opgegroeid zou kunnen zijn. En met succes. Want na lang zoeken ziet hij op Google Earth de waterval. die hij zich nog herinnerde uit zijn jeugd. En ik zoomde in en bang, het kwam. en ik navigueerde all the way from the waterfall. Hij keert terug naar het Indiaanse dorp. en wordt na 25 jaar herenigd met zijn moeder. Die net als zij sprakeloos is haar zoon weer te ontmoeten. Zijn moeder vertelt dat Saru's broer na zijn verdwijning dood werd gevonden op het spoor. Toch vertelt Saru dat hij dolblij is dat al de vragen die hij heeft over zijn biologische familie nu beantwoord kunnen worden. En binnenkort kunt u zijn verhaal in de bioscoop zien. Aangezien verschillende filmmakers zijn verhaal willen verfilmen. Wordt vervolgd is. Simone Wijmans. Wilt u alles nog eens nalezen? Surf dan naar de site en klik op het kopje tijdgeest. Door wat Meegens is binnengelopen. Met wat extra nieuws. Uh, de verkiezingen worden gehouden na de zomervakantie. Dat is uh, zojuist bekend geworden. De PvdA die geeft namelijk de voorkeur aan verkiezingen in september. De oppositiepartij komt daarmee terug van het standpunt van gisteren. dat de verkiezingen bij voorkeur nog voor de zomervakantie moeten worden gehouden. Daarmee is er geen meerderheid meer voor 27 juni als datum. Dat was die andere optie. Volgens de Partij van de Arbeid moet de verandering worden gezien als een gebaar in de richting van andere partijen. Grote minderheid in de Kamer klaagde gisteren dat er bij verkiezingen op 27 juni te weinig voorbereidingstijd zou zijn. En ook de kiesraad leverde gisteren scherpe kritiek en noemde verkiezingen over twee maanden onwenselijk. Daarom wordt het dus september. Het is zo langzamerhand wel bekend. Bruce Springsteen heeft een CD uitgebracht die heet Wrecking Ball... met daarin echt veel woorden gericht tegen de sociale ongelijkheid. En het begint meteen goed met het openingsnummer We Take Care of Our Own. Jake, Carol, Paolo, our... <laughs> nee, Bruce Springsteen. Hij komt op Pingpop. Wat gaan we doen? Ja, we gaan het uh, met Fransisco van hebben over uh, Joop.nl. Dat is een hele andere website. Joop, want je, uh, je, is een hele andere website. Krijgt dat wel? Hij is wel van de Vara, Felix. En jij bent de chef van, wat speelt er? Nou, wat denk je? Iedereen heeft het natuurlijk over de verkiezingen. Nou, het wordt nu duidelijk dat de verkiezingen waarschijnlijk toch al na de zomer gaan worden. Maar dat is wat mensen bezighoudt, daar maken ze zich druk om. Er zijn ook dingen waar mensen zich minder druk om maken, waar wij ons dan vinden dat ze zich wel om druk om moeten maken. Dus dat probeert te krijgen. En één zo'n ding is ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking. Dat ligt erg onder vuur. Niet alleen dat de overheid daar minder aan wil uitgeven, het kabinet, wat nu gevallen is, maar ook dat je merkt dat de publieke steun daarvoor aan te afnemen is. En vooral de steun voor de grote ontwikkelingsorganisaties. En dat is Merkwaardig. Je ziet dat mensen ziet, die willen wel geld geven aan de particulier... die die ene dat schaltje in Mozambique helpt. Ja. Maar niet aan Oxfam Novip, om maar eens wat te zeggen. Dus waar ligt dat nou aan? En dan is de vraag van uh, wat is nou effectiever? Hè? Is dat die buurman van jou is die effectiever dan zo'n grote organisatie? Hoe zit dat dan met al die kosten? Daar houden we morgenavond een debat over in Arminius in Rotterdam. Onder andere met Marcia Luiten, De journaliste die bekend is voor ontwikkelingshulpwerk. Tijd voor het jobtebat. We gaan discussiëren over de stand van het land. Ja, nou, de roep om een zogeheten zakenkabinet neemt toe. Dat heb je wel vaker in de duistere tijden zoals we nu hebben. En de naam van oud-minister Hans Weijers wordt veel genoemd... om dan zeg maar premier te worden in zo'n zakenkabinet... en hervormingen snel door te voeren. Journalist Frans Verhagen, opiniemaker op Joop... die pleit hier ook al voor op joop.nl. Um, je parlementair onderzoeker Bert van de Braak daarentegen... die noemt het geloof in een zakenkabinet, zakenkabinet en in een reactie naïef... En Erieël. Van Swagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij kennen elkaar al sinds 1912. <lacht> Waarom is een zakenkabinet op dit moment het beste idee? Nou, omdat er een brede consensus is om vijf partijen in het midden... die het eigenlijk allemaal eens zijn over, laten we zeggen... 80 van wat er moet gebeuren. En aan de uiteinden, hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld... Uh, verhoging van de inkomstenbelasting... daar zitten nog punten waar een deal over gesloten zou moeten worden. Ik zou zeggen, maar het is een deal Ik zou zeggen, verkiezingen nog een tijdje vooruit schuiven. Nou, dat, dat wordt nu september, hè? Ja, er, is dat is zal voor mij het veel laten... maar daar kunnen we het straks nog over hebben. En probeer nou die deal te maken op de punten waar die vijf partijen... Uh, Rutte had al lang die stap moeten maken om vijf partijen bij elkaar te krijgen... Uh, en die bereid gesteund worden. Probeer dat nu tot stand te brengen. Dat kan niet met Rutte en Verhagen. Die zijn afgebrand. Kan ook niet met de rest van die partijen. Dus he, zoek het dan even van buiten. en, en een, Geen zakenkabinet, maar een, uh, ja, maar een zakenkabinet, maar met een meerderheid in de Tweede Kamer. En welke Steunt partijen wordt, uh, denk je dan? VVD, CDA, uh, PvdA, D66 en GroenLinks. He, waar ze oorspronkelijk mee hadden moeten onderhandelen... eigenlijk na de vorige verkiezingen al. Parlementair onderzoeker Bert van den Braak zit in de studio in Den Haag. Meneer van den Braak, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat zakenkabinet een naïeve en irreële gedachte? Nou ja, ik ben eerlijk gezegd niet zo heel erg optimistisch... dat deze partijen het nou zomaar even eens worden over wat er nodig is. Er zijn natuurlijk wel een aantal punten waarvan je kan zeggen... nou ja, er blijkt nu wel een beetje een consensus over te zijn. Hè. Laten we zeggen de hypotheekrente daar zou, nou, daar, en ook de verhoging van de AOW-leeftijd... Maar er zijn natuurlijk ook gewoon uh, dringend bezuinigingen nodig. Nou, ik zie eerlijk gezegd nog niet zo gauw dat, uh, dat die partijen het daar nou zo heel snel over eend worden. En, uh, nou ja, dat, en, en uh, de onderhandelingen daarover, die zullen ook uh, bepaald nog niet eenvoudig zijn. Frans, is er is op heel veel punten, grote de verdeeldheid. Wat heeft zo'n zakenkabinet dan voorzien? Ik kan plat koppen tegen elkaar slaan en een voorstel doen aan de Tweede Kamer. En zeggen van, jongens, dit is wat wij, uh, wat wij verstandig achten. En dan moeten jullie met z'n vijven achter gaan staan. Maar en... zou een zakelijke vertegenwoordiger van de PvdA anders denken dan de PvdA zelf? Ja, misschien wel. Kijk, het nadeel is dat je nu verkiezingen ingaat. Snelle verkiezingen al, uh, ook al is het na de zomer. Dan worden al de punten waarop mensen nog van mening verschillen nog eens een keer extra aangescherpt. Reken maar dat we weer zes maanden gaan neuzelen over de hypotheekrente hypotheekrenteaftrek. Want de VVD heeft dat nog steeds niet ingeleverd. Dat zou het punten zijn. Dingen waar mensen echt aan hangen. En die ze in de campagne steeds gebruiken. Die nee. kun je nu uit die politieke strijd maar wegnemen. Maar de VVD heeft wel een concessie gedaan natuurlijk. In, uh, in deze extra serie bezuinigingen. Ja, dat is al... lag klaar. Ja, maar in ruil daarvoor moest die, wil de Blok graag een verlaging van de hoogschrijf schrijvende inkomstenbelasting hebben. Nou, uh, dat we zeggen, geeft de PvdA dan ook wat. En geef ze de, dan noem ik maar de Jinek-schijf. Uh, naar mevrouw Jinek, die niet wist dat 150.000 euro per jaar een behoorlijk zeer hoog inkomen in Nederland is. Die presentatrice van Goedemorgen in Nederland is dat geloof ik. Ja. Uh, dus belast mensen boven de twee ton bijvoorbeeld nog met een extra schijf. Uh, dat is Jinek op zondag, hebben we in het gebeuren. Ja, ja precies. Ik, uh, ik, ik noem hoor. het de Jinek schijf. en ja. Na de Warren-Buffett-schijf die ze in Amerika hebben ingevoerd. Maar wie moeten er dan. Uh zitting nemen in het zakenkabinet, noem jij eens wat namen? Nou, uh, uh, uh, uh, genoemd is uh, Hans Weijers, uh, die als minister uh, van Economische Zaken in de tijd fantastisch gefungeerd heeft. Dat is, is een Ja. Ja, absoluut. Uh, heeft AXO uh, helemaal weer op het goede spoor gekregen, heeft allerlei dingen afgestoten die, die niet pasten bij hun winstgevend. Uh, en die vertrekt vandaag, dus toevallig is hij vrij. Nou, wie altijd genoemd wordt is meneer Wijfels. Uh, zeg je, ja? Renault kan uh, D66. Uh, ja, ik aarzel een beetje om te zeggen, maar uh, meneer Cohen is nog steeds een hele goede bestuurder. Uh, Even naar PvdA. Uh, er zijn Winsenius, Die zit ergens tussen de VVD. VVD en de PvdA. Ja, officieel is je VVD. Maar die deed het heel behoorlijk. Toen hij dat even, even inviel, nog, weet je nog, in de, een van die balken en de kabinetten. Er zijn een aantal mensen natuurlijk te, te vinden die bereid zijn om dat te doen. Uh, die, daar, die doen het niet voor het geld. Die doen het niet voor de politieke carrière. Uh, die doen het omdat er iets moet gebeuren. Meneer van der Braak ziet u dat zitten? Nou, het klinkt allemaal heel erg mooi. En het zijn ook allemaal zeer bekwame uh, mensen die uh, worden genoemd. Dat wel, toch? Uh, ik denk wel een beetje... Ik proef een beetje dat er misschien wel straks... Uh, drie of vier ministers van Economische Zaken zijn. En het zal misschien toch nog wat lastiger zijn... om ook voor andere posten nou, mensen te vinden. Maar goed, is is beetje... natuurlijk minister-president... en is ja. Nooi-Kan minister van Economische Zaken. Ja, en dan de wijfels. Uh, nou ja, die moeten we dan ook. Misschien sociale zaken. Goed, ah, maar en... dat, dat nog even terzijde. Maar het zijn natuurlijk toch wel allemaal mensen die ook heel erg een duidelijk politieke uh, profiel hebben. Ook ge echt gelieerd aan, uh, aan, aan een partij... Dus ja, om nou te zeggen dat dat nou zo heel erg zakenmensen zijn... Ja, nee, zaken, dat, kan dat, je, dat, is, dat is het dus niet. Dat ze een politiek profiel hebben, is niet erg. Uh, als, je, als je die politieke profielen maar min of meer even laat terugkomen in die zaakregering dan. Maar, Kijk, als, als maar, je in Nederland ja. geen politiek profiel hebt, dan ben je half dood ik. Maar je bedoelt nou, dat ze voldoende afstand hebben van hun eigen partij. Precies. En dat ze ook bereid zijn om tegen hun eigen partij in te gaan. En inmiddels met dus Zevi heeft bijvoorbeeld dat geregeld ja. gedaan. Maar dat is dus de vraag van zij. zij zouden zij dan bereid zijn om uh, ja, tot een gezamenlijk uh, akkoord te komen. En dat akkoord moet dan ook vervolgens natuurlijk wel weer door de Tweede Kamer worden geaccepteerd. Ik bedoel, het kan, je kan natuurlijk wel een kabinet uh, hebben met, uh, met uh, mensen die zeg maar, op wat verdere afstand staan. Maar ja, die, moeten, die plannen moeten dan wel vervolgens wel door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden geloodst. Ja, maar dan kun je en, nu een kabinetsformatie gaan doen en die vijf partijen daarbij betrekken en dan kun je in feite een, een, een kabinet installeren... wat een jaar de tijd heeft uh, om dat uit te voeren. En dan, dan zijn er verkiezingen. En ik ben daarvoor, om die verkiezingen zo lang mogelijk uit te stellen... om nog een tweede reden, want wat echt slecht is voor de democratie... zijn al die hapsnap verkiezingen die we de afgelopen tien jaar gehad hebben. Want dat betekent dat partijen niet in staat zijn... Om over lijsttrekkers te debatteren. Niet in staat zijn om over kandidatenlijsten te debatteren. Niet in staat zijn om over een programma's te debatteren. Het Moet allemaal binnen twee maanden gebeuren. En dat betekent dat de democratie binnen die partijen, die toch al erg onder druk ligt, dat die nog minder wordt. Had dus je het ik... voorbeeld van Monty voor ogen? Toen je dit bedacht? Nee, had ik niet voor ogen. Nee, nee, nee. nee. Ik, had, ik had meer het voorbeeld van Zijlstra voor ogen. In Nederlandse termen in de jaren 60, die een tussenkabinet heeft geleid wat toen ook een aantal dingen oploste. Ja, maar ja, dat was toch echt wel een heel erg politiek gekleurd ge ge ge ge ge ge ja, kabinet. Ja, ik, ik, ik aarzel ook met steun, die vergelijking, ja. hoor. maar ik vind dat je überhaupt niet moet vergelijken. Je moet nee. gewoon kijken wat mogelijk is. En wat maar meneer Van der Braak, dat komt steeds weer om de hoek zetten, zo'n zakenkabinet. Ja, op momenten moment dat het moeilijk is, de formatie na de verkiezingen... dat partijen elkaar niet zo makkelijk kunnen vinden... dat er grote verdeeldheid is in de Nederlandse samenleving... dat het net 50-50 is qua, qua zetelverhouding, dan komt een zakenkabinet boven de Ja, maar ja, het probleem is natuurlijk toch altijd dat ook dat ieder kabinet... Wat, wat voor een signatuur dat dan ook heeft, moet samenwerken met het parlement. En, moet, uh, en ja, je kan dus niet die twee dingen uh, zeg maar van elkaar scheiden. Er zal altijd gezocht moeten worden naar een parlementaire basis. En hmm. een, een kabinet zonder echte hechte, parlementaire basis. Uh, ja, dat is vrij krachteloos. Maar dat en heeft maar die basis... dit, oh, juist dit afgelopen kabinet natuurlijk ook wel die weer basis bewezen. Die was er al bijna, want voor dit ongelukkige kabinet. Wat helemaal niks met democratie te maken had, want 50 uh, zetels die hadden alle ministersposten in handen. Voor het kabinet was er bijna een consensus voor vier partijen kabinet. Als dat een vijf partijen kabinet was geworden met CDA erbij, dan had je een brede basis gehad om die noodzakelijke, tussen bezuinigingen door te voeren. Uh, want ik denk dat, je, dat die bezuinigingen zo ver ingrijpen in de samenleving, dat je ook echt moet zorgen dat je daar een brede basis voor hebt. Francisco Viola, hoe wordt er gereageerd op jouw punt? Nou, een zaakkabinet is niet populair bij de leger. Van Joop. Dat lijkt er dus misschien ook te verklaren. Omdat het allemaal mensen zijn met uh, de politieke passie. En die graag willen dat er nieuwe verkiezingen komen. Op de een of andere manier. Iemand zegt van ja, we hebben ervaring met het zakenkabinet. Dat was het kabinet Colijn 5. Ja. In 1939 zat Klopt. twee dagen toen. Dus dat moeten we niet doen. En iemand anders zegt: ja, je kan net zo goed gelijk de directie van Goldman Sachs uh, neerzetten. Uh, als je een zakenkabinet wil. En daar doet het veel te veel mensen ook aan denken aan de situatie in Italië en Griekenland. En dat vinden ze niet zo best. Ja, het is wel een misvatting om te denken dat dit VVD-zeker. CDA-kabinet niet een goldman Sachs kabinet was. Laten we wel wezen. De regeringskrant de Telegraaf, heeft voortdurend dit, dit, dit kabinet gesteund... omdat daar belangen achter zitten. Meneer van der Braak, u ziet niets in een zakenkabinet... maar zijn Verhagen en Rutte dan nog wel geloofwaardig... om nu die hervormingen door te gaan voeren? Nou ja, geloofwaardig, dat is misschien nog weer de vraag inderdaad. Verhagen ja, vindt, vindt namelijk van niet. Eh... Uh... Nou ja, maar ze zitten er. En uh, ik zou zeggen, ja, misschien is het toch uh, praktischer om, uh, met alle bezwaren ook tegen, de, tegen het geringe draagvlak van dit kabinet, dat is, gewoon, dat is natuurlijk ook gewoon waar. Uh, maar ja, ze zullen toch moeten. Ik denk dat zij toch het beste in staat zullen zijn om uh, op korte termijn met plannen te komen. En om dan vervolgens zaken te doen met de, met de Tweede Kamer... dat kan, ja. dat kan ook vanuit zo'n minderheidspositie. Is dat is precies waarom je een zakenkabinet nodig hebt. Want Rutte heeft gezegd... we gaan leuke dingen doen voor rechtse mensen... waar rechts zijn vingers bij kan aflikken. heeft verscheidene keren alle andere partijen geschoffeerd. En is in zee gegaan met de grootste vervuiler... van de Nederlandse politiek, Geert Wilders. Ja, die man, die, daar kun je toch niet van verwachten... dat hij dan die consensus gaat creëren? Nou ja, hij zal nu al moeten, hè? Dat is toch wel een beetje de, ja, ja, het lot nou, als van hij, hem als, nu. Die, als hij had gemoeten, ja. dan had hij het half jaar geleden moeten doen. Dan was het een historische minister geweest. Nu heeft hij zichzelf in de voet geschoten, misschien zelfs in het hoofd. Journalist Frans Verhagen en parlementair onderzoeker Bert van der Braak, hartelijk dank voor deze discussie. En dat zakenkabinet dat komt er hier in Nederland. Never. Zo, Felix. Alsjeblieft. Waar ga ik nog naar kijken vanavond? Veel natuur. Vroege Vogels vraagt zich af of spechten geen hoofdpen krijgen van al dat geroffel tegen boomstammen om tien voor half acht op Nederland 2. En Natuur op twee kijkt hoe slim apen zijn. Ze gebruiken namelijk wel werktuigen om aan hun eten te komen. Ik heb geen idee welke werktuigen, maar dat kunnen we zien. Maar haal ze niet uit hun routine, want dan gaat het mis. Ook op twee, na Vroege Vogels. Vijf over vijf voor acht. En dan toch maar gewoon heel veel nieuws en actualiteiten kijken... zoals naar Pauw en Witteman. Daar is trouwens Owen Schumacher te gast. Hij maakt voor de NTR de zesdelige reportageserie NEP... En hij gaat erin op zoek naar alles wat nep is. Van de grootste kunstvervalsingen tot nep-ipods uit China. En dan is mijn avond langzamerhand wel om. Ook nep. Hoe bedoel je? Frank Dumosch is aangeschoven. Hij presenteert zometeen lunch tussen kwart over twaalf en twee uur op deze zender. Kijk, ja, flip af. Waar gaan wij eigenlijk wel bestaan? Misschien ben je ook een nep. Zijn we zijn een digitale variant geworden. Bestaan we helemaal niet. Ik ben nu we gaan het in 3D te zien. Hè? Dat weet je. Gaat oh, Oké. Okay. Hallo, dag man. Jan Tromp, Sergio Morali over de kwaliteit van de politieke commentatoren. De mannen en de vrouwen die wij nu bijna 24 uur per dag horen, die gaan wij bespreken. En de revolutie in TV-land, die lijkt zich nu toch langzaam te voltrekken. In Amerika althans, 20 minder TV-kijkers. Dat is een opmerkelijke ontwikkeling. On demand zit er al heel lang aan te komen, maar blijkbaar is het nu toch echt aan het doorzetten. En de vraag is ook, ook uh, hoe zich dat uh, hier gaat uh, voltrekken. Want wij kijken wel steeds maar uitgesteld, maar de kijkcijfers in Nederland zijn nog behoorlijk op pijl eigenlijk. Dus, uh... Ik kijk ook uitgesteld. Maar goed, u maar... kijkt niet, meneer Van Haven? Ik kijk zelden, en mijn kinderen kijken helemaal niet. Nee, nee, die van mij, ja, die is, kijken nog... Er is, er is helemaal geen nieuwe generatie die die televisie interessant vindt. Die zitten nee, alleen mijn, maar op de computer. Pubers kijken nog vooral naar de dingen die leuk zijn. Als er gelachen kan worden, dan kijken ze nog, maar... U, u merkt thuis dat we tijd genoeg hebben. Het is nog dat steeds geen twaalf uur. En de stelling? De stelling van vandaag. is: Het is goed als de verkiezingen in september worden gehouden. Harry Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is onze gast om half twee. Mag ik u allemaal hier in deze studio hartelijk danken... voor uw bereidwilligheid hier te komen? Surf naar de gids.fm. Tot morgen maar weer. Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis.